De coalitie onder leiding van president Janukovic heeft de verkiezingen in Oekraïne gewonnen. Na het tellen van 28% van de stemmen staat de regiopartij van Janukovic op 37%. De communistische coalitiepartner op 15%. Tweede werd de partij van oud-premier Julia Timoshenko die in gevangenisstraf uitzit voor machtsmisbruik. De nieuwe partij van oud-wereldkampioen boksen Vitaly Klitschko haalde volgens de voorlopige uitslagen 12% van de stemmen. Toen besluit het weer. Bewolkt, regenachtig. Het wordt 8 graden in het oosten en 11 in het westen. Dit was het en dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigd de snelheidscontroles op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Na ruim 40 jaar weet Eindje precies wat uw slaapkamer nodig heeft. Van complete bedden, boxsprings, matrassen tot bedtextiel. Eintje Dekbed in Amsterdam en Zandvoort. De winkel in Zandvoort is ook iedere zondag open. Kijk alvast op heintjedekbed.nl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 Deze Johnny H. Yes, een geluk. hè? vanavond kan hij inderdaad de klok weer terugzetten. Dus vandaar, het is wintertijd. Hou daar rekening mee. Jorge, de Johnny H. Yes uit de jaren 80. En turn back the clock.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 for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 Een grootmoedersrecept. Ja, ja, ja, ja. Oeh, is het van, is het van generatie op generatie al oh, uh, oh, doorgegeven, dit recept? Ja, zeker, ja. En zit er zit ook nog geheim ingrediënt in. Oh, ja. Maar nou, het, dan ga ik dus niet vragen wat erin zit, <laughs> want dat wordt het natuurlijk niet. Nee, nee, natuurlijk. <laughs> ja. Goed, ja. Uh, het wildseizoen is weer begonnen. Ja.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 Dat is ja. social media wat mij nog enigszins vreemd is, maar jullie niet. Maar, nee, nou, ja, ik ben ook niet zo heel erg handig ermee nog, maar ik ja. probeer het wel in ieder geval. Want daar stond op van, uh, reserveren gewenst. Ja. Heb je het ja. zo druk? Ja, het is uh, behoorlijk, uh, <laughs> ja, behoorlijk druk. Ja, zeker. Ja. Ja, Rob hebben we niks meer aan, hoor. Die, die, die, die zit alleen maar te die eten. Die zitten, zit zitten te ja. en te eten. Maar goed, dus de, de animo voor het wildseizoen is erg groot. Ja, ja. Dus uh, reserveren gewenst. Zeker, ja. Zeker voor vrijdag en zaterdag, zaterdag zit altijd wel vol, hoor. Ja. Dat moet ik zo'n vakterm vragen. Maar oh. Hoeveel convers gaan we dan gemiddeld ah. doorheen? Ah. Ah. <laughs> nou, op een uh, vrijdag en zaterdag, zaterdag gaan we rond de 40. En vrijdag wel 30 hoor.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 En, uh, dus helaas je... niet uh, oh niet hoe uh, moet altijd heel erg uitkijken wat je zegt komen, komen hier komen je niet uit de waterleiding <lacht> Dat wil ik heel even zeggen <lacht> Rob ze komen dus, uh, wel uit de waterleiding <lacht> <Nee>. lekker hoor. <lacht> ja dat is heel tricky hier ja, nee, ja dat is heel te... gevoelig ja, heel gevoelig ja precies maar, maar goed zo'n zo groot handel in wild gespecialiseerd in wild geeft hij ook van tevoren uh, suggesties ga je daarmee rond de tafel of ja dat... dan moet je echt mee rond de tafel zitten en dan moet je echt gewoon, uh, gewoon keihard kunnen zeggen, nou ik neem uh, ja. zoveel kilo van dat en dan zoveel kilo van zus of ik of zo. En dan weten hun ook, dat kunnen we apart van hun reserveren. Ja. Dat is ook wel prettig. Ja, want anders ben je halverwege heb je niet meer. Dat is een beetje gezellig. Ja, ja. Nou, dan moet je weer uh, gaan jagen. Ja, precies. Ja, of eens aanrijden. Oh nee, oh, nee dat dus, mag niet. Ja, oh, oh, oh. Nee, goed. Ja, dat, nou, ik kom uit Borger in Drenthe. Dan gebeurde dat regelmatig: dat als een hert was aangereden, dan, is, dan was het. Je, je belde niet de politie, maar je belde de lokale uh, restaurateur. En dan was het. Dan, heb je nog belang bij jou Kom maar door. Ja, kom maar door. Ja, ja, ja. ja, ja. Goed. En tot wanneer loopt het wildseizoen eigenlijk? Ongeveer. Wat wil jou dan? Uh, nou, ik ga er in januari wel een beetje mee stoppen, hoor. Ja, ik nou, ja, kan tot februari maximaal er een beetje mee doorgaan. Maar in januari gaat iedereen naar de Sonja Bakker. Dus dan uh, zijn we meteen klaar met het wild. Dan gaan we ja. alleen maar weer geschonden, dingen dan. Ja. Goed. Nou, het wildseizoen is begonnen. Natuurlijk alle restaurants in, in, in Zandvoort zullen daarop inspelen. Maar jij hebt een hartstikke leuk, uh, ja, het, Een triootje noemen ze dat, hè? Een triotje ja. van haas, hert en wildzwijn. Ja. En zuurkool is ook natuurlijk uitermate beeld gerelateerd. Ja, en dat stoofpeertje, vijf. dat doet het maar oké. Okay. Dat stoofpeertje. Ja, met ja. Met het, de, de, de, gewoon dat het helemaal donkerbruin is. Ja, dat is het mooiste. Ja, ja, ja, ja. Ja, daar dan? heb ik ook wel een paar trucken voor. Hè, nou, trouwens. Ja, ja, ja, ja, een ja. truc voor een, hoe maak ik een stoofpeertje? Een Niet jouw truc, maar oh. een, een truc. Ik bedoel ja. <laughs> nou, opzetten in de bessen, Never. Ja. Dat is sowieso veel meer smaak dan uh, rode wijn. Jij kan ook wel een beetje rode wijn. dan helemaal dat peertje onderzetten, onder de... de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 Ja. Wat is je telefoonnummer? 023 57 366 Nou, Rob, je had er niet meer heen, maar je hebt je bakje al wel uit. Dat was heerlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> Daar en is jullie gaan je. nu eten. Ja, ja nee, uh, Marjolein mag nu gaan proeven, want uh, wij hebben een verrassing voor je, Marjolein. Oh, ik ben dol op verrassingen. Nou, even, even we hebben namelijk altijd een standaard uh, uh, item om kwart voor vijf. Dat is het gedicht van de week. Ja. Maar we hebben nu een gedicht gemaakt voor Marjolein, onze ZFM-chefkok. Oh, wat lief! Ja. Oh. Ga zitten en pak eens. Uh, oh, waar zijn de tissues?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 Je hebt jezelf weer waargemaakt. Jezelf echt weer overtroffen. Het heeft verrukkelijk gesmaakt. Wij mogen ons met zo'n chef-kok toch maar boffen. Oh, mooi, oh, mooi, mooi, mooi. Het was allemaal oh. ad hoc. Ja, ja, ja, ja, helemaal goed, oh. zo. Juist, oh, leuk, Ja, Wat lief. Lassen, ja. Maar goed, nou, Marjolein. Nou, ik ben helemaal stil van, ja.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 Het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je BM TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40.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 Ja, goedemiddag, uh, luisteraars en, en heren in de studio ook. Nou, uh, uh, reflectie, ja, ik vind het een heel mooi bruggetje, ik heb gemaakt hoor. Ja, toch? Goed, uh, Ja, staat nog steeds uh, op die hele mooie 1-0 voorsprong. Dat was echt een schitterende rol van uh, die modeus. Uh, maar Sandvoort heeft het niet gemakkelijk. Aalsmeer uh, staat op dit moment boven Hij heeft vooral ingehaald en gewonnen. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Sandvoort uh, wil van die zevende plaats af...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 Dan komen, wordt overgenomen door uh, Aalsmeer. Aalsmeer, het uh, wordt diep gespeeld, uh, Er wordt gefloten daar. Ik weet niet waarom, uh, wordt een vrij schop gegeven. Oké, okay, de vrije trap voor Aalsmeer, ongeveer op de middenlijn, uh, ter hoogte van de middenlijn, laat ik het zo zeggen. En die is ondertussen genomen. Nee, het moet achteruit, het uh, is nou, dus, uh, Piet Lut, uh, deze schrijver, dus blijkbaar. Een uh, meter of twee moet hij naar achteren toe, nou ja, vooruit dan maar weer. En dan is hij dan wel genomen, Aalsmeer.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 En iedereen komt keurig gekleed waarschijnlijk. In smoking natuurlijk. Uiteraard, hoort er wel bij. En iedereen heeft zijn vrouw mee, die is dan verkleed als bond girl. kijk, kijk, kijk. Dat wordt kijk, een hele kijk, happening kijk. hoor. Helemaal goed. Vanmiddag krijgen we ook een hele happening uh, in Sonvoorts. Nou en of. En het is uh, tijd voor de finale. En daarvoor is Willem. Willem Harder, welkom.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 Ja, Dat is dat Ja, daar hopen we eigenlijk ook een beetje op natuurlijk. Ja, stiekem hadden jullie dat ook al, als dat lukt, dan hoeft het andere weer niet. Ja, dat is het mooiste wat je kunt hebben, want granalen van handel, ja, de smaak is het al niet. En ja, onze eigen Zalvertse granalen. dat zijn toch de lekkerste. Ja, daar ga ik vanuit. Hoeveel finalisten heb je vanavond? We hebben er 32. Oink, oink. En we hebben ruim 40 kilo granalen. Dus uh, ze kunnen aan de bak. Uh, er moet een hoop gebeuren vanavond. En ze moeten alleen gepeld worden. Want we hebben natuurlijk uh, Ronald en Melanie Rietberg in de keuken staan. die daar heerlijke hapjes van gaan maken. Ja. Dus ja, ze moeten flink doorpellen. Hoe laat beginnen jullie? Hoe laat gaat, uh, wat is de aftrap? Hoe laat... uh, we beginnen om vijf uur. Dan, uh, dan ontvangen we de deelnemers. En dan arriveren de ganalen rond half zes. En dat zal zijn met onze eerste winnares: uh, Ans Davids.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 Uh, de muziek is in de handen van uh, Gray van den Berg met uh, haar accordeon. Dus uh, lekker meezingen, gewoon lekker ouderwets zoals het hoort bij het Ja. En waar, ik bedoel, even, even de locatie voor ogen hebbende, uh, waar, waar zitten de Pellers? De Pellers zitten op de grote binnenplaats van de Café Oomstee. Ja, want veel, veel mensen weten dat niet he? Nee, de, achter... ze verwachten eigenlijk dat het in het café zelf is. Ja. Nou, dat is gewoon niet mogelijk. Maar... Dus uh, we hebben de binnenplaats, daar staat een grote tent, die is verwarmd. Dus daar zitten de pellers. En de mensen in het café kunnen meekijken via een, het grote tv-scherm. Want er hangen camera's in de tent. Dus ja. niemand hoeft wat te missen. Oké, okay, dus 32 finalisten. Dus ja. die, ik neem aan dat ze dan niet alle 32 tegelijk gaan pellen... maar dat het dan in, in, in een soort shift gaat of zo? Hoe? Ja, klopt. Ja. Uh, we delen dat in tweeën. Dus dan twee keer 16. De eerste gaan 10 minuten pellen. Dan komt ploeg 2, die gaat 10 minuten pellen. Dan gaat ploeg 1 weer 10 minuten pellen...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 We Arena gebruikt. Maar wij hebben toch wat moeite met uh, het woord Arena. Ja. Dus het woord Pel Kuip. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik niet, ik niet. Ik geloof het niet en, daar, uh, en daar zal uh, Klaas Koper het woord ja. voeren. Geweldig. Goed, ik denk dat we alles even uh, besproken hebben. Zeg. Nee, we, nee, oh, oh. we hebben het we dan nog al lang niet. Nee, dat weet ik dat <laughs> ja. daar. Nee, om, om half zes hebben we natuurlijk uh, we een officiële opening. Ja. En daar zal Anders Rondbergen bij aanwezig zijn. Huigmanar, uh, de eigenaar van Thalassa, die onze grote sponsor is. Ja. Ton Arissen, eigenaar van Café Oomstee, ook sponsor natuurlijk. En dan uh, uh, Ans David zal erbij zijn met haar uh, volgploeg uh, van uh, Man bij het Hond. Ja.